En Israël zal zijn doelen niet bereiken. Hij zei niks over een eventuele nieuwe leider van Hezbollah. De opnames van een film over het leven van Wim Hof liggen voorlopig stil. Je kent hem als de Iceman. In een artikel in de Volkskrant werd hij eergisteren beschuldigd... van jarenlange fysieke en psychische mishandeling... van zijn ex-vriendin, hun zoon en haar twee kinderen. Eerder werd hij veroordeeld voor mishandeling van zijn stiefzoon. Maar Hof zegt dat de nieuwe beschuldigingen niet waar zijn. De producent van de film heeft de opnames dus wel stilgelegd. Op een woonwagenkamp in Eindhoven zijn vijf mensen opgepakt bij een grote politieinval. Dat kamp is bekend van een RTL-serie. Een van de gearresteerden is een man die een grote rol in dat programma speelt. De camper waar hij woont is weggetakeld voor onderzoek. Ook andere woonwagens werden doorzocht door de politie. Ze zouden op zoek zijn naar drugs. En de politie in Italië heeft 19 mensen opgepakt van de harde kernen van twee grote voetbalclubs. Inter en AC Milaan. De supportersgroepen regelden alles in en om het stadion en verdienden daar bakken met geld mee, zegt correspondent Helene Daans. Denk aan snackverkoop, drankverkoop, van die t-shirts die ze daarbuiten verkopen, maar ook parkeergarages. En er werden bijvoorbeeld tickets duurder doorverkocht. Alles wat er zo'n beetje in en rond dat stadion gebeurde, dat blijkt dus inderdaad georganiseerde misdaad te zijn. De criminele handel zou zijn opgezet door iemand van de maffia. Mensen die niet mee wilden werken, zouden zijn afgeperst en bedreigd. Dan nog het weer, op veel plekken is het grijs, maar het is wel droog. Af en toe zijn er opklaringen, maar vanuit Zeeland trekt het verder dicht. Er is ook regen onderweg, het wordt maximaal 14 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits voorzichtig aan aan het beginnen. De meeste vertraging daar op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knoppenburg, Burgerveen is een vrachtwagen gestrand met pech. Er moeten drie rijstroken voor worden afgesloten. Vertraging is een half uur. En het is aansluit op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor permanent 10 kilometer met een kwartier vertraging.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 In de afgelopen twee uur van Stamford op zaterdag. Uitgebreid aandacht aan het evenement op het circuit. Donderdag, vrijdag en ook deze zaterdag de EV Experience. En uh, Benno Veugel was daarbij aanwezig. Mooie interviews uh, heeft hij opgenomen voor ons. En die hebben we in de afgelopen twee uur kunnen draaien, Richard. Ja, ja zeker. Wat wel leuk, uh, leuke verhalen die die. Uh... Zeker weten. We hebben alles gehad. Hè. Twee wielen, bedrijfswagens, uh, racewagen op uh, elektriciteit. En waterstof. En uiteraard ook de gewone auto's. Ja, ja leuk. Leuk. Lijkt me heel leuk. Dat zeker weten. Nou ja, we hebben het net gehad over de Wapensangers. Want uh, jij zei van ja, je hebt wel verteld op de radio dat je mee gaat doen. Maar is het echt waar uh, dat je morgen mee gaat zingen met de Wapensangers? Nee, is het antwoord. Nee, nee, nee. <laughs> Ik wou net zeggen: verlossen Ik zie maar... het nog niet gebeuren, Marco, toch? Uh, nee. Nee, nee <laughs> dat bedoel ik. Marco, goedemiddag. Nou, ik zal goeiemiddag. nog even vertellen wanneer de Wapensangers uh, optreden morgen. Oh ja. He, dus dat zijn de Zandvoortse, uh, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet helemaal, maar dat, dat weet ik dus nu. Uh, de wapenzangers die treden morgen op, op het Gasthuisplein om tien voor half drie. En uh, bij Beats Club 10 om tien voor vier. Dus tien voor half drie, Gasthuisplein, en tien voor vier, Beats Club 10. Oké, okay, en op strand uh, ook nog uh, volgens mij? Ja, dat is uh, de Bieschup 10. Oh, de Ja, 10. Ja, sorry. Ja. Ja, ja, okay. Lekker opgelet, Roep. Lekker opgelet. Heerlijk. <laughs> nee, ik zit uh, bij Marco. Want uh, Marco, goedemiddag. Jij bent er weer. Een mooi stuk uh, proezie heb je weer voor ons meegenomen. Maar eerst uh, ja, vertel eens wat over het vuur. Want uh, ja, jouw bundel is uh, uitgekomen met allemaal mooie proëcie-stukken... Uh, die je ook hier voordraagt. Ja. En uh, ja, heb je al uh, enigszins uh, zicht op uh, of het een beetje loopt, zeg maar... Uh, de verkoop van je boek? Nou, <laughs> Ik, uh, een kan, beetje, maar... Een, een beetje. Een beetje. Een, het kan beter. Kan ze, beter. Zo liggen we dus, bij Bruna. Nou, dus bij deze de oproep uh, gaat boeken uh, bij ja. uh, Bruna halen. Sinterklaas zit eraan te komen, ja. hè, kerst. En uh, steun Marke de Mess ook, hè, natuurlijk. Ja, ja. ja. Want wij zijn blij dat je al jaren je inzet ook uh, voor uh, Zandvoort met uh, ja, mooie gedichten en uh, poëzie En uiteraard ook de boeken. Hoeveel boeken heb je inmiddels uitgebracht trouwens? Uh, ik denk dat ik iets van twaalf romans geschreven heb. En vijf dichtbundels. Oké, okay, oh. dat is behoorlijk wat. Ja, ja, ja het, uh, ik uh, moet groter gaan wonen om al die boeken bij te kunnen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> al die eerste drukken. Ja. <laughs> Bewaar je ook meerdere exemplaren van uh, elk boek? Of, uh, ja, dat, uh... dat is altijd lekker om weg te geven. Oh ja, oké. Okay. Uh, dus dat, uh, af en toe doe ik er een, uh, een mee en zo'n plezier mee. Dus... Hmm, leuk. Hij gaat zo uh, weer proezie voor ons uh, voordragen. Ja. En uh, dit keer uh, heet het uh, stukje Bali 3. Bali 3, dat klopt. Ga je gang. Nou, daar komt hij aan, hè? Bali 3. Ze had een zwart snorretje dat haar niet meer stond. Het soort nare, zure dame waarvoor ik ooit de spreuk. Niet alle vrouwen gaan op hun moeder lijken, sommige worden erger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 Uiteraard ook weer terug te lezen en te luisteren op de ZFM-app. En uh, ja, dat is vanaf aankomende maandag. Dan staat hij er vast en zeker wel weer op. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. deze groep en je hoorde de Single Crywolf. Nou, we hadden net Marco gemist met een heel stuk mooie, een mooi stuk proëzie. Dat is uiteraard maandag terug te horen en te lezen op de app. En we gaan nu van Marco door naar het voetbal. Want hoe is het daar op Duitsersveld, Jaap? Nou, er lopen geen harde wolven rond. Alleen een, een terreinhond van, van Jan-Willem Luijten. Die, die, die, zit, die zit naast me. Oh. Maar zelfs als je op een gegeven moment, volgens mij, bij Huizen luiten binnenkomt, dan staat die hond nog te kwistelen, denk ik eerlijk gezegd. Hoor. Dus dat dus valt er wel mee. Maar goed, eh, dit zeggende gaan we even kijken naar een, een kleine aanval, hoewel die weer is afgeslagen door uh, IJmuiden net, uh, waar uh, bijvoorbeeld Salim Vertu zich even mee bezighield. Maar uh, ja, wat er even in de rust is gebeurd, uh, weten we niet. Maar wat ik wel weet is dat Hemel Hulskin not amused was over het spel van zijn ploeg. En uh, hij heeft uh, toch wel wat uh, gezegd daarover. En uh, ik neem aan dat dat uh, ten gunste is voor, uh, voor de SV Zandvoort dat ze dat ter harte moeten nemen en vooral ja, het, uh, het moment van een gelijkmaker en dan toch niet helemaal klaarstaan en dan meteen weer een doelpunt om je oren krijgen, ja, dat gaat er bij een trainer natuurlijk nooit in. En dat, ook, uh, dat denk ik ook wel, en ook op welk niveau je ook zit, dat, uh, dat is niet te pruimen natuurlijk voor een trainer. Maar goed, uh, uh, we, we moeten er wel mee handelen. Het staat 2-1 voor IJmuiden wel te verstaan. Uh, inmiddels dan wel weer een ingooi voor de SV Zandvoort met uh, Rico van den Burg. Maar die staat weer te kijken van of er nog een medespeler ergens vrij staat. En de scheids had uh, net al besloten, omdat de ingooid niet goed was, uh, dat over te, te laten doen door uh, Nijden. Nou, dus uh, de SV Zandvoort moet ook opletten met hoe ze een bal in het spel brengen als die over de zijlijn is uh, gegooid. Dus dat. Uh, maar nu liggen er uh, twee spelers op de grond. Een speler van Heimuiden uh, ligt er op de grond en uh, ligt er ligt ook een speler van de SV Zandvoort. En die speler van de SV Zandvoort, dat lijkt mij dekstakken. Dus ik weet niet of uh, Raymond Hulske misschien weer iets moet gaan bedenken om weer eventueel een uh, wisselspeler... Nou, Dek staat inmiddels alweer, maar de speler van Heimuiden nog niet... Die ligt nog op de grond. Uh, daar uh, zal een verzorger uh, denk ik uh, nu uh, wel zo'n beetje bij uh, komen. Die zit er in, uh, inmiddels bij. Dus dat betekent weer extra tijd. Het is een uh, dood uh, spelmoment. Dus het lijkt me weer goed om uh, weer terug te gaan naar jou Rob. Oké okay, gaan we doen Jaap. Dankjewel voor dit moment. Straks uh, kom ik uiteraard weer bij je terug. Voor het vervolg van deze wedstrijd. En hier is uh, onze eigen Yves Beersen Met Emma Heesters. De nieuwe single alleen met jou. Dankjewel. Terug aan die eerste dag Ik weet nog precies wat ik toen dacht Voel dat... Jij mijn zinnen af, want wat wij hebben heb ik echt nog nooit. Vorig woont, uh, Yves samen met zijn vriendin in uh, Amsterdam. Maar het is een uh, zandwoordenaar. En daar dus zijn we enorm uh, trots op. Uh, gezondheid, uh, ja, <laughs> uh, Rendel. Gezondheid, uh, inderdaad. En uh, we gaan naar Rendel, dat wilde ik zeggen. BFM Race Radio, Pit Report. Ja, hey Rendel, goedemiddag. Nou, die gaan er geen Emmy mee winnen hoor. Nee? Nee. Voor vo vo vo nee. je niks? Voor je niks? Nou, laten ze maar in stand blijven. Zullen we daar maar ophouden? <laughs> ze, ze zijn in ja. mijn stad verhuisd. Dat kan toch helemaal niet? Nee, nou ja, blijkbaar is het <laughs> toch gebeurd, hè? Toch oh gebeurd. Ja, samen oh met M.H. Dus, hè? Nou ja, ik alleen met niet, jou. Dat, ik denk niet dat een kroeg vol volgen krijgen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Nou ja, we wachten het af. Nou <laughs> ja, ja, ik zat uh, vanmorgen naar een uh, filmpje te kijken. Niet op de A9, Nee! Nee, want nee. Uh, daar uh, ging je het even niet goed met de verbinding begrepen nou, ofzo? Nee, je ging wel goed met de verbinding, maar ik zat op een van mijn verkeerde kanalen op uh, uh, Facebook. De, oh, oké. Okay, okay, okay. Er zijn nu allemaal Engelsen en Denen en Zweden, die hebben geen idee waar het over ging. Oh, oké. Okay. Ja, ook leuk. <lacht> ook leuk, hè. Ja, ja, ja, ja. Maakt allemaal niet uit. Ja. Maar, uh, dus we hebben, we hebben het uit de winkel gedaan. Wat, dus, was van uh, de, de ITCC goed. waar je op zat? Of, uh, nee, ja, ik zat op de ITCC. Dat, die begrepen er helemaal niks van, dus dat was een hele goede. <lacht> ja, maar ja, uh, ook Leuk filmpje, nou leuk. Vanuit, vanuit, vanuit de zaak als je de wateroverlast. Ja, ik denk dat we wel meer mensen hebben gehad. Gisteren kwam het hier met bakken naar beneden... dat het over het dak zelfs stroomde. En dan gaat het er gevel in. En toen hoorde ik opeens allemaal... drup, drup, drup in mijn kantoor. Niet de plek waar je het moet hebben. Maar tien ergens hebben de boel weer opgelost. Dus het is helemaal goed gekomen. Oké, mooi. En alle modelauto's nog onbeschadigd. Onbeschadigd. Die hebben er geen last van gehad. Nee, het was gewoon mijn kantoortje. Daar liggen alleen maar rekeningen. Dus dat was in jail. Jij had het zelf over telcel zeg maar wat je een beetje ja. aan het doen was maar daar leek het uh, verdomd veel op uh, moet ik eerlijk zeggen telcel, ja. <laughs> ja. ja dus uh, nou ja mooie, mooie auto's uh, en uh, eentje van uh, 20.000 euro ja, ja, ja, ja. Die is inmiddels 20.950 euro ja. bij de fabrikant zelf besteld. ja En ik heb hem voor de helft staan. Dus uh, de, voor de heel snelle beslissen, zullen we maar zeggen. En ja, wat toch? is daar zo bijzonder aan dan? Ja, dat het heel gelimiteerd gemaakt wordt wereldwijd. en Het is een 1 op 8 model, schaalmodel. Dat is vrij groot uh, uh, voor de mensen die die schaal niet kennen. En de detaillering is dat als je het goed fotografeert, kan je hem eigenlijk niet van echt onderscheiden. Dus uh, zo mooi is dat gemaakt. Dus uh, als je een hele goede fotograaf hebt met hele grote groothoeken en dichtbij lenzen en dan gaat het fotograferen is het net echt. Ja, wordt ook dus, uh, bij zo'n uh, zo modelauto wordt er ook uh, bekend gemaakt hoeveel uur werken daarin zit. Gemiddeld uh, zit in dit soort uh, modellen tussen de 2,5 en 3000 uur werk. Oh. Dus dan valt die prijs uiteindelijk weer mee, omdat als je bij een garagebedrijf met uw drie gaat kijken, is die wat duurder. Ja, <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja, in <laughs> ja dus, uh, en het ziet ook de ontwikkeling bij en dat soort dingen. Dus zo'n model moet natuurlijk ook helemaal ontwikkeld worden. En vaak duurt de ontwikkeling van zo'n model bijna een half jaar tot, uh, tot bijna een jaar. En, uh, en dan gaan ze het uiteindelijk maken. En van dit model zijn er voor wereldwijd, we praten niet alleen van Nederland, wereldwijd uh, maar 190 gemaakt. Dus dat is natuurlijk niet echt heel veel. Nee. En uh, dat is 190 keer 20.000 euro nog steeds heel veel geld. Maar ja, dat, uh, het is uiteindelijk, uh, de wereld is heel groot, hè, zeg ik al tegen de mensen. Er zijn heel veel uh, mensen in de wereld die toch wel genoeg centjes hebben, zullen we zeggen. Zeker, en de, ja. de verkoop loopt er. lekker uh, bij uh, Autopassion, uh, Beefwijk. Ja, het winkeltje wordt een beetje leger. Ik sta af en toe wat nu een beetje huilend te kijken en ik denk, nou los, je moet weer in gaan kopen. Maar dat moet ik dus niet meer doen, je moet ik gaan stoppen, hè. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus uh, dan moet je op een gegeven moment toch wel zeggen van... Nou, dan moet het er maar een beetje leger uitzien. Nou, moet ik wel zeggen, er komen net weer nieuwe mensen binnen en die zeggen dan: "Oh, staat hier toch wel heel veel. Dus de een, uh, wat voor één leeg is, is voor anderen ander toch wel heel veel hoor. Dus het, uh, dan heb ik toch zoiets van: ah, Ik vind het leeg, maar een hoop mensen zeggen: Er staat toch heel veel, ik kan niet kiezen. Nee, maar van mij goed. aan dat het heel veel is, ja, Heel veel, ja. Het is echt heel veel. <laughs> nou ja, allemaal te zien, dus in Beverwijk. Waar, waar zit jij eigenlijk in Beverwijk? Op de Parallelweg, 128. En dat is uh, naast de sportschool. Een hele grote sportschool. De grootste sportschool van Beverwijk, daar zitten wij naast. Oh ja, ja daar bellen we ook af en toe mee met de sportschool. Dus, ja, uh... dus uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat dreunt u af en toe door het pand... Als ze weer aan de gewicht hangen. Maar uh, nee, uh, gewoon geweldig. Dus, uh, en daar zitten we hier zitten hier ben je nu tien jaar gezeten. Dus we zitten hier al een tijdje. Ja, zeker. Eerst in Haarlem ja. natuurlijk. Ja, 19 jaar in Haarlem, ja. Dus. Ja. Uh, dus het, uh, uh, la een lange periode van modelauto's verkopen. Maar ik ga nu uh, heel andere dingen doen. Ik ga nu uh, volop uh, de, de echte racerij in. Dus uh, dat is uh, toch wel uh, iets heel anders met organisatie. Zeker, dat maar dat zat je ook al in. Maar uh, nu uh, gewoon ja, uh, fulltime, dus, zeg maar. Fulltime, fulltime. Fulltime swing. Oké, dus, oké. Okay, uh, okay. Nou, wij vinden het jammer natuurlijk, net als... Uh de reacties die ook uh, komen op jouw uh, postings uh, en dergelijke, dus... Uh... Ja, maar dat blijf ik gewoon doen hoor, alleen in een andere tak van sport gaan we zeggen. Oké, ah, oké. Okay, okay, <laughs> dus ze dus ja, zijn jullie dus, uh... kwijt? Uh... Nee, want volgende week zitten we in Dijon, hè. dan moet je me op de 06 gaan bellen, dan zitten we in Dijon op het circuit in Frankrijk, en uh, op Dijon. -Prenouis. Nou, als de mensen dat nog eens keer willen kijken, dan moeten ze maar eens uh, op YouTube gaan intikken Gilles Villeneuve, René Anou, Dijon. Nou, dan krijg je het mooiste filmpje van Autosport wat er ooit geweest is. Uh, twee in de die gewoon wiel tegen wiel zaten te bengen en zo in rondjes rondreden naar de finish toe. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen, dan liggen de wielen in het publiek. Maar toen konden ze nog serieus hard tegen elkaar botsen, zeg maar. Die jongen, dat was echt 79 was dat. Gewoon een prachtige wedstrijd tussen twee hele grote rivalen, Ferrari en Renault. Dus, ja, uh, ja, zelfs nou, toen was ik uh, tien, maar toen uh, volgde ik het ook al de racerij. Ja, dus uh, ja, dus, dat dus, was wel uh, spectaculair. Mooie tijden. Ja, waren mooie tijden. Zeker. En dat circuit zitten wij volgende week uh, met, uh, met in de zee. Dus uh, dan gaan we daar weer uh, met een hele hoop uh, auto's van start. Op, uh, tijdens Dijon Motors Cup, een heel groot evenement. Nou, uh, mooi. En uh, zien ja. we Ricciardo al uh, aan de start weer, niet? Ik heb <laughs> hem een mailtje gestuurd. Ik heb een auto voor hem klaarstaan. Want ja, die, zit, die, die, die heeft ook niks meer te doen. Die zit ook op de bank. Ja, daarom. Dus uh, ja. jeetje, wat je ervan, uh, hoe dat uh, gegaan is, uh, zeg maar. Nou ja, heel simpel dat Ricciardo ja, zou gaan verdwijnen, dat wisten we. Uh, hij heeft uiteindelijk toch niet gepresteerd uh, wat hij moest doen daar bij uh, Vise Cash App natuurlijk. Hij had het, hij, ja, met zijn Palmaars had hij uh, het tsunami om zo moeten rijden. Ja. Dat is niet gebeurd. Uh, hoe hij eruit gegaan is, ja, ik weet niet. Uh, uh, niemand wist het. Uh, niemand had het nog verteld. Geen team heeft het er buiten gebracht, zowel Red Bull als, als Vise Cash niet. En uh, Ricciardo ja, liever lieverde iedereen afsluiten nemen. Ja, ik ja. weet niet, maar. Ik vind het niet de beste manier om eruit te gaan, zeg maar. Nee, dat was het ja, zeker doch. niet. Nee. nee, maar het was, was eigenlijk al bekend. Nou uh... ja, ik, ja, dan dat wist het. Want hij wist uh, bij elke persconferentie alleen maar afscheid te nemen. En de journalisten namen ook al afscheid van hem. En uh, dan heb ik echt zoiets van: ja, niet netjes als het op zo'n manier gaat. Dat had natuurlijk gewoon een. Uh speciaal moeten komen of iets anders en uh, op, op een of andere manier toch zeggen nou, je hebt toch een mooie carrière gehad want hij heeft het uiteindelijk toch natuurlijk een hele mooie carrière gehad hè. Uh, en uh, hebben we topteams gezeten, hebben mindere minder teams gezeten uh, en wat we gaan missen natuurlijk aan Ricciardo. het is natuurlijk gewoon een clown in de paddock en de rest zijn allemaal ja, ja. Nou, zeker, ja. gewoon die lach en uh, altijd ja. uh, gek doen en, uh... kijk uh, en de rest zijn natuurlijk allemaal ik noem het altijd maar een beetje robotgemaakte robotjes die zangereinig voor zich uitlopen te kijken en nergens meer wat uh, durven te zeggen en Ricciardo is alles met een lach. Altijd wel een beetje weg te, be weg te poetsen, zeg maar. Zeker, dus en vandaar ook zo populair, natuurlijk. Want, uh, dat, dat is zo hij zeker. populair is, moer. In, in zijn eigen land is hij natuurlijk enorm populair. Hè? En uh, dus, ja, uh, dat moet de Piasti nog maar zien worden. Dat hij zo populair wordt, hoor. Als, uh, als Ricciardo. Dus, ja, een beetje jammer. Ik vind, ik, ik, ik, dit soort kleurrijke figuren. Vind ik altijd jammer als ze uh, de sport verlaten, We hebben er nou niet zo heel veel meer, hè. We hebben niet. Dat, denk van, nou, dat is echt de meest kleurrijke figuur van de hele wereld. Nee, ik zit ook die te denken, denken van wie, wie, wie moeten we dan nog even zeggen. Nou ja, het zijn was wel leuk om die vloek te toe tijdens te rijden, maar dat mag ook niet meer. Nee, nee. <laughs> en Max mag ook uh, geen... En Max mag ook uh, niks geen... zeggen? Nee. Nou, nou, is, nou is Max voor mij niet het meest kleurrijke figuur in de Formule 1, hoor. Hij kan hard auto rijden, maar het is niet ik denk van nou, wat ben jij een jolige jongen? Nou ja, Piastri die kijkt als een uh, pak blanke vlaar uit zijn ogen, dus dat giet ook niet op. En ja, L L Lendo, Lendo weet nog steeds niet zelf dat hij kind is. Dus uh, dat blijft ook even een kind, dus dat gaat hem ook niet worden. Ja, uh, ik, ik weet het niet. Ik zou op het ogenblik niet denken: van nou, dat is een figuur. De, ik vind, ik vind uh, Alonso ook erg tam de laatste tijd. Boer, ja. Die is, ook niet, die is ook niet echt bezig. Als nou, hij een beetje achteraan uh, rijdt, uh, is, ja. hij dat, uh, bravour, is hij in één keer die bravoer kwijt. Ja, nou ja, Russell is. Uh, ik, ik, ik, ik zou er geen één weten op het ogenblik waarvan ik denk: van nou. Dus uh, we, we, we hebben een taartje voor Cola Pinto. Ponto, Panto. Ja, Cola, Cola. Pinto. Cola Cola Pinto. Vega, laten we die een taartje geven. Die moet er gewoon weer drie keer aan op gaan ja toch? Cola Pinto, ja, ja, we hebben Liam Lawson natuurlijk, die ja. de auto induikt. Ja, we hebben nou uh, mijn neefje, hè? dus het gaat goed komen. Ja, jouw <laughs> neef, ja, die heb jij nog opgeleid, uh, volgens ja, mij, ik toch? Opgeleid. Ja, ja, dat opgeleid. ja, dat bedoel opgeleid. ik. Dus, dus ja, laten laat we komen. Ik zou zeggen, Liam, uh, ga, ga het maar doen. Ja, maar, maar uh, uh, uh, geeft dit nou uh, zeg maar, dat het er niet helemaal lekker is gegaan met Ricardo, het afscheid? Geeft dat er uh, extra druk op uh, Liam, of niet? Nou, weet ik niet. Ik denk het niet. Die jongen weet, weet best wat hij kan. Hij heeft natuurlijk ook deel, uiteindelijk mooie dingen laten zien. Maar nou, ik heb wel begrepen dat hij zijn eerste kant gelijk tien, tien plaatsen straf krijgt. Dus dat is ook een goede binnenkomen. Maar dan is ook gelijk de druk van de ketel van zo'n iemand. Hoe goed hij zich ook kwalificeert. Hij weet dat hij tien plaatsen terug gaat. Ja. Uh, dat, ja, dus die, die kan eigenlijk gewoon zijn dingetje gaan doen. Hoe simpel. Uh, en soms als je gewoon geen druk hebt. Het uh, niet hoeft te laten zien. Dan komen vaak de mooiste dingen tevoorschijn. Dus ik ik hoop enorm dat die jongen gewoon, uh, dat, dat, dat hij net zo goed gaat in feite toen hij even heel snel moest invallen. Dat zijn natuurlijk de mooiste, zijn zijn droomscenario's voor zijn jongen. En Liam is niet echt slecht, dat zeggen ook altijd een beetje de mensen die dicht bij hem staan. Die jongen is niet slecht, maar is niet een jongen die het gelijk laat zien, die moet er echt in groeien. Dus, uh, maar ik, ik verwacht, heel veel, ik verwacht uh, heel veel van die jongen, moet, uh, laten we hopen. Want uh, kijk, wees even eerlijk, als je dan in zo'n krantenkop staat, Lawson ...wint zijn eerste wedstrijd... Hey, die, ...die lijst ik in, hè? Ja, ja, ja, ja, ja... ja. Net als uh, Mars Stappen in uh, 2016 was dat, toch? Sp ja, Sp Spanien, ja, ja. Ja, weet je, dus heel simpel. Maar dat zijn wel van die platen die ga ik inlijsten. Dus nee, we gaan het wel een beetje zien. Ik vind het goed dat de jonge garde nu een beetje die formulering komt. Die oude garde mag best wel een beetje weg. Er zitten nu een paar bij waarvan ik zeg, joh, stop ermee. Weet je, eigenlijk gewoon heel eerlijk. Lewis Hamilton, toch naar verraaien toe. Lewis, wat wil je nog bewijzen? Ja, je krijgt een mooie company car dadelijk. Weet je, dat is leuk. In plaats van een Mercedes AMG, ga je Lekker Ferrari rijden, dus je dag wordt zijn auto wilt een stukje beter. Uh, maar wat wil je nog bewijzen daarin? Je hebt, je hebt zo'n mooie carrière gehad, uh, waarom nog? Uh, dat heb ik zelf met Valverie Bottas. Ja, leuk en aardig, een mooi haarstukje, maar joh, wegwezen. Ge geeft die jeugd de, de kans? Maar geeft die jeugd de kans, absoluut. Bottas? Ja, dat bot, hoor. Ik vind dat bij Lonso, het vuur er ook uit. Ja, is ook zo. Maar Bottas en, is inderdaad ook zo'n figuur dat je denkt van ja, ja. daar zie je of hoor je eigenlijk helemaal niks. niks nee, maar uh. gewoon ja, dat hij op een fiets zit en dat hij weer zijn haar geblondeerd heeft en, uh, en uh, dat soort dingen, maar verder zie ik daar helemaal niks van. Nee. Dus ja, ik, uh, ik heb daar niet zo heel veel meer mee en uh, dat heb ik hetzelfde eerlijk gezegd ook wel een beetje met Fernando. Er zat heel veel vuur in, maar het lijkt wel of het gewoon het waakvlammetje uh, uit is. Ja, dan, dan moet je ook gewoon het oog te zeggen joh, geef die jeugd een, een kans zeg. Dus er zit genoeg te trappelen hè, aan de achterkant. Hè? Ja, zeker weten. Nee, nou ja, ja, er komt eerst een, een, een korte winterstop. Uh, nu, uh, na vorige week, uh, de race uh, uiteraard. Voor, uh, trouwens, van de, de tweede plek van uh, Max. Ja, nou ja, uh, boven verwachting, Ik denk ook bij het team zelf. Uh, ja, dat ik denk ik Ik denk uiteindelijk niet dat ze dit verwacht hadden. Want uh, ze zijn nog absoluut niet tevreden met die auto. En uh, daar kan je uiteindelijk toch ook wel weer zien hoe goed, uh, Max natuurlijk, hoe goed Max is. Want die auto is het nog steeds niet. Want ja, 22 seconden. En ik denk dat uh, Lendo aan het eind echt geen gas gegeven heeft. Dat dat ook 30 seconden is in Formule 1 termen. Heel veel. Gewoon enorm veel. En dan kan je nog een keer zien hoe slecht de rest is. en die zit ook nog een keer achter. Ja. Dus, um, Nee, uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik denk dat ze dit boven verwachting was dat ze hier ook uh, gewoon en, en goed voor het kampioenschap hè? Max heeft niet veel punten verloren. Nee, zeker niet. Uh, dus en uh, Ricciardo is... heeft nog eventjes uh, één punt voor uh, Max uh, de, de, althans uh, binnengehaald. Laat ik het zo ja, zeggen. Die gaat ook een cadeautje krijgen van Max hoor. Ja, zeker weten. <lacht> uh, die kunnen, die <lacht> kunnen het wel met elkaar vinden. Dus uh, ja, dat komt helemaal die goed. Die kunnen het heel goed met elkaar vinden. En uh, ik denk, maar ik denk wel dat uiteindelijk het eind van het jaar het één puntje verschil op het kampioenschap ja. geworden wordt. Nou. Uh, die, die, die, die, krijgt, die krijgt iets meer in zijn gauw denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ja, toch? Ja, zeker. Hé, hey, Rendel, we houden het uh, hier even bij? Want ja, uh, we zijn lekker aan babbelen, maar uh, tijd vliegt ook voorbij, natuurlijk. Ja, je moet, je moet hier zo'n zo mega kraker opzetten, natuurlijk. Ja, zo'n mega -disco kraker heb ik uh, klaarstaan. Hé, hey, dankjewel weer. We houden contact volgende week, vanaf die op. Gaan we doen. Okay. Gaan we je bellen? Oké, okay. dankjewel, Rendel. Hoi. Hoi. hoi, hoi. Zingen we uit 1984, alweer een hele tijd geleden. Shelly Roth hoorde je met uh, In The Evening. Ja, die heb ik ook op 12 uur. Vinyl nog. En af en toe draai ik hem nog steeds. Want ik heb een uh, draaitafel uh, in mijn woonkamer staan. En uh, dat is toch af en toe leuk om wat uh, vinyl uh, te draaien. Geeft een uh, bepaalde warmte, zeg maar. Uh, ja, je merkt het dat verschil? Je merkt het echt, ja. ja. Okay. Dus zeker weten, nou ja, we hadden het over die plaats... We hebben nog een uh, dier van de week te doen natuurlijk. Ja. ja. Dieren van de week. Dit Dieren. deze Dieren. Ja. Moppie en mintje. Een schattig stijl van ongeveer zes maanden. Moppie is nog wat verlegen en mintje is wat stoerder. Beiden erg speels en blij. En als je een veertje aan een touwtje hebt. Ben je hun grootste vriend of vriendin. Ook houden ze wel van lekker eten. Echte fijnproevers zijn het. Ze zijn dus eigenlijk op zoek naar een privékok met een mooi huis en een grote tuin. Maar ja. Wie wil dat nou niet? Omdat ze in de eerste omgang wat verlegen zijn... zoeken we een huisje zonder andere kinderen en zonder honden. Die zijn ze namelijk niet zo gewend. Als ze eenmaal gewend zijn... zouden ze dus het heerlijk vinden om rond te rennen in een tuin. Wie valt er voor deze twee schattenbollen? Ze wachten op u. Nou, als u belangstelling heeft voor deze kat, katten, kijk dan op de website van het Kennermeland of breng een bezoekje aan het asiel. Oké, okay, nou dat was het uh, Dier van Doen we elke week uh, in uh, de afleveringen van Zandvoort op zaterdag. Dankjewel Richard uh, daarvoor. En uiteraard zitten er ook nog heel veel andere leuke dieren te wachten uh, daar op uh, de Keesomstraat nummer 5. Op een nieuw uh, baasje. En deze plaat die ik uh, nou ga draaien is uh, van origine uit 1993. Begin uh, 1994 ook nog een uh, klein beetje scoorde toen een hit met uh, de zinger Valet d'Alarm. En dan hebben we het over uh, René en Caston. En uh, die uh, René, uh, dat was uh, nog een uh, DJ, ook uh, bij uh, ZFM. Dus uh, ja, gewoon leuk om hem uh, te draaien. Die plaat is gewoon in een nieuw uh, jasje gestoken en uh, weer uh, uitgebracht. Hier is uh, de nieuwe versie van uh, Valet de En als ik hem draai, dan ken je hem misschien nog wel uit die tijd. Jaap Koper heeft uh, even mee kunnen luisteren aan de telefoon. Herken je het nog uh, Jaap van uh, de, heel lang geleden? Uh, ik uh, weet dat de volgende maand een Amsterdam Dance Event uh, is. En dat weet ik uit de uh, hoofden van mijn andere rol bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dan ben ik hoofdredacteur. Dus uh, ja, ik weet dat dat een Amsterdam Dance Event is. Maar dit zeg maar niet zo gek veel hoor. Nee, René Caston. En, uh, oh, ja, nu nee, ja, dat zegt. Ja, ja en uh, juist ja, een remix nu gemaakt door Andrew Dumb en Chocolate Puma. Ja, en, had, uh, ja, had, ja is, had, ene, had ene dj lambda daar ook niet iets mee, mee, te, mee te maken? Met nee, nee, maar uh, René die, die zat wel uh, bij deze radiozender. Dus uh, oh. bekend als DJ's Key destijds. Uh, DJ Ski. Nou, dan zeg ik, dan heeft de uh, ene DJ-land daar zeker wel wat mee te maken gehad, toch? Ja, ja, met het hele club, ja. ja zeker. Ja, ja. Ja. Maar goed. Dan, dus, uh, nou, daar hebben we het, het verder niet het over, het he? over. We <laughs> hebben het over voetbal, hoe is het daar? <laughs> nou, dat ga ik je vertellen. Uh, het staat inmiddels 2-3, uh, want uh, Fernando Lewis, die wist uh, nog, uh, nog een doelpunt te maken. Dus het, uh, het, en ik moet je ook zeggen, in Spetsland, hij moet best wel wat sterker uh, wat aan het uh, worden. Uh, Hele even was er, een, uh, was, er, uh, was er even sprake van, uh, van dat Uitmuiden uh, misschien uh, een vierde doelpunt. Maar ja, Justine Luijten zag dat heel goed, want die stond al met zijn vlag omhoog. En nu doet hij dat weer, uh, waarbij uh, twee spelers van SV, uh, van, nee SV, uh, VVV Uitmuiden uh, buitenspel staan. Uh, daar, daarvoor had uh, Fernando Lewis nog een kans... En deze kant gaat ook uh, verloren, want uh, Salim Fortou uh, werkte werkt de bal net naast. Het was uh, best wel een uh, gevaarlijk aanvalletje van de SV Zandvoort, maar daarvoor uh, deed uh, Lewis dat ook. En die had een pegel in zijn gedachten. alleen die bal die ging huizenhoog over... ...en die belandde zo in het bier van uh, een van de leden van uh, de harde kern uh, van de SV Zandvoort... ...die daar achter het doel van, uh, van de IJmuiden zit. Want, Oeps! Uh, ja, flats, kijk je ja, dat. Ja, jeetje, oh. Ja, het is een amateurwedstrijd. Ja. Ja, dus, dus, dus dit soort dingen kunnen gebeuren. En, uh, maar goed, het het, uh, <laughs> maar ja, dat, dat zou je wel laten kijken als je daar net je bier als SV Zandvoort supporter... en ineens een bal van uh, Fernando Lewis in één keer in uh, je bier krijgt. Nou, dit was een beetje te ver vooruitgespeeld wat Dani Bakker uh, uh, deed. Want uh, hij leek op weg naar het doel. Maar dan zeg ik ook, hij leek. Maar uh, er was nog een hij, dus been wat daarvoor zorgde dat... ...dat het hele feest niet doorging... Uh, ...Rico van der Burg mag de bal die over de lijn is gegooid... Uh, ...of plat uh, mag hij inbrengen... Uh, uh, ...dan gaat hij naar Kiergolf achterin... Uh, ...dan de zeer geroutineerde Berk ...die de bal naar voren geeft... Waarbij uh, Vertoe nu weer aan, aangespeeld wordt. Vertou die kijkt en ziet inmiddels weer links van, hem, uh, van de Burg staan. Die krijgt die bal ook. Gaat weer naar Dani Bakker. Die uh, kan ik even niet zien omdat er een dennenboom uh, voor, voor mijn snuffers uh, staat. Maar neem aan dat hij daar een actie aan het uh, maken is. Maar uh, zo te zien heeft hij de bal niet meer. Want hij verdedigt uit, Maar dat gaat niet helemaal goed. Want SV Sanford heeft de bal weer opgepikt. De bal is weer ingebracht door Berk Belekant, terechtgekomen bij Lewis. Shubashi krijgt de bal, die tegen een beetje voor. Maar de keeper van de maakt ook deze aanval onschadelijk. En met, nou laten we zeggen, iets minder dan 10 minuten nog te spelen in deze tweede helft... ...staat SV Zandvoort weliswaar met één doelpunt achter. En hebben ze een klein beetje beter van het spel. Maar we moeten nog heel even opletten met wat er hier gebeurt, want maakt is, is gevaarlijk, maar dit is dan uh, nu ook weer, weer onschadelijk uh, gemaakt. Uh, je, je mag het weer overnemen. Dan. Ja, we gaan uh, jou nog uh, één keer meenemen zo dadelijk aan het eind uh, van het programma, Jaap. En dan horen we of, okay. het, uh, of het gelukt is om toch te scoren nog.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 Daar schiet geen mens iets mee op, dus wat ik doe. Hoort... maken we het, uh, het rijtje wel uh, een beetje compleet. Hè? De Amsterdamse meiden, Mai Tai hoorde je, drie uh, meiden sterk. En uh, ja, in de jaren tachtig enorm populair met onder meer uh, de single uh, History. En we gaan uh, uiteraard ook nog even bellen met voetbal. Ja, okay. Ga jij dat ondertussen even doen? Dan uh, ga ik uh, zeggen dat je morgen uiteraard naar het Shantikore Festival... Uh, kan uh, gaan uh, in het uh, centrum van Zandvoort. Uh, De hele dag is dat. Uh, is, wat wil je zeggen? Als luisteraar. Ja? Ja, nee. ja ik zing niet hoor. Nee, precies. nee, nee. nee. <lacht> niet dat we daar een uh, misverstand uh, over krijgen. En uh, ja, kan je gewoon uh, lekker genieten van uh, diverse Shanti-koren. Uh, die morgen uh, te horen zijn hier in Zandvoort. Nog even heel snel naar Duintjesveld. Want heb je goed nieuws voor ons, uh, Jaap? Of valt het tegen? Nee, ik, zei, ik zat de research een, een beetje te dollen net. Uh, ik zeg kool, maar het, uh, nou, het schelde waardig. Maar Ik heb uh, nog een paar ogen die meekijken. En uh, die ken jij denk ik ook wel. Dat is Hans Botman. Dus die hoef je ook niks uh, bij te maken in dat opzicht. Zeker niet. Maar, nee, nee we, zitten, we zitten hier naar een wedstrijd uh, te kijken waarvan je denkt... Nou, valt die nog, die gelijkmaker, of valt die nog niet? Maar, uh, maar SPS-Antwoord roept ook een aantal dingen over zichzelf af. Heb ik wel eens een beetje het idee. Uh, maar goed, uh, er wordt toch uh, nog enigszins uh, goed naar voren uh, gevoetbald. Maar echt, uh, doeltreffend is het allemaal nog niet geweest. Deze bal, een lange bal van, uh, van Subashi, die komt goed aan bij Dani Bakker. Nou, en nu is het uh, gewoon uh, één oh, keer uithalen. Maar uh, nog, uh, ja, hoeveel tijd wil je hebben als uh, Salim zijnde. Uh, net was het ook een bal die, die iets wat uh, te ver voor zich uitspelde om. ...uit te kunnen halen, maar ja, dan denkt de verdediger prima, dan is die boven mij. En nu staat er nog één man over. Zo, ik krijg even een kegel, die Dani Kirchhoff, van een uh, speler van de Maar ja, daar gaat de scheidsrechter dan wel voor fluiten. Terwijl die, oh, de kegel van uh, daarnet, uh, ja, en een rode kaart. Uh, terwijl uh, daarvoor, uh, dat, ja, ik kan Dani Kirchhoff wel enigszins uh, begrijpen. Hij krijgt een doel van uh, de aanvaller. En daar fluit de scheidsrechter niet voor. Uh, ...dan maakt Dani Kierhoff wel een overtrek. Daar, schuit, uh, uh, daar fluit de scheidsrecht wel voor... ...waarop Kierhoff heel erg boos reageert en vervolgens Geel graag doorgaat tegen de scheidsrechter... ja, en die geeft hem dan rood. Dus SV Zandvoort moet, denk ik, in de laatste vijf minuten... die er nu nog resten in dit duel met iemand verder. Ja, en uh, wij kunnen ze dus niet meer meenemen, want ik zit met het nieuws, Jaap. Ja, uh, nou, dat is uh, heel fijn. En dan ga nou ja. ik ook afhaken. Ja, mocht, met, uh, mocht het zo je. zijn dat ze, dat ze nog uh, gescoord hebben, hoor. Dat wel graag even van je. Ja. Want dan uh, geeft ja, uh, collega Fred het wel door uh, na vijf uur. Ja, is goed. Dus, oké, okay, dankjewel. Wat wil jij ja, nog goed. zeggen, Richard? Uh, ik wil zeggen dat Lotte Kopecki wereldkampioen is geworden. Oké, oké, oké. Dus een beetje tegenvallen voor... Uh, voor Demi Vollering. Ja. Helaas wel, ja. Helaas. Nou ja, dankjewel uh, voor uh, dat, uh, dat slotnieuws uh, nog even in deze uitzending. Nog een minuutje, always look on the bright side. En graag tot okay, volgende boy. week. Toch, daar ja, zijn we er weer. Tot ziens. things in love are